De rechtszaak over de moorden gaat voorlopig wel door. Boutersen was militair leider in 1982 en is een van de verdachten. De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, Lakien, gaat Nederland vragen om inzage in dossiers over de jaren 80. Nu de wet is aangenomen, moet er in Suriname een waarheids- en verzoeningscommissie komen. Nederlandse informatie is daarvoor van belang, zegt Lakien. In Amerika is de leider van een bende Mexicaanse huurmoordenaars veroordeeld tot levenslang. José Antonio Acosta Hernandez heeft bekend dat hij opdracht heeft gegeven voor 1500 moorden. Ook de onder de doden waren ook een medewerkster van het Amerikaanse consulaat en haar man. Acosta Hernandez werd in augustus vorig jaar in Mexico gearresteerd, waarna Amerika om zijn uitlevering vroeg.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 Dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks. Dus we komen...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 Z, Z, Z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 Suive. Issueel niet aan